2. NPO Radio 1 met Jan Mom. Goedemiddag. Er is een grote tekort aan verpleegkundigen. Toch stellen opleidingen een maximum in voor het aantal eerstejaarsstudenten dat ze aannemen. En waarom ze dat doen en wat dat ook betekent voor de zorg, hoort u zo na het NOS-journaal. Sophie Verhoeven. Een Amerikaanse vergeldingsaanval op Syrië kan heel snel plaatsvinden... of juist helemaal niet zo snel. President Trump heeft dat geschreven op Twitter. Hij benadrukt verder dat hij nooit heeft gezegd wanneer de aanval komt... als vergelding voor de aanval met chemische wapens op burgers in de stad Douma. Eerder werd bekend dat de Verenigde Staten proberen zo breed mogelijke steun te krijgen... voor een militaire operatie en dat daartoe ook Turkije is benaderd... Trump heeft gebeld met president Erdogan en de twee hebben afgesproken dat ze de komende dagen nauw contact houden. Ook andere bondgenoten van de VS beraden zich op de situatie. Zo voert de Britse regering vanmiddag overleg over deelname aan een eventuele Amerikaanse militaire operatie. De organisatie voor het verbod op chemische wapens heeft bevestigd... dat de voormalige Russische dubbelspion Skripal is vergiftigd met zenuwgas. Het gaat om een middel met een hoge graad van zuiverheid, al dus de OPCW. Dat duidt erop dat het in een geavanceerd laboratorium gemaakt moet zijn. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, zegt dat het nu... volkomen duidelijk is dat Rusland achter de aanval zit... nu de OPCW heeft bevestigd dat het om zenuwgas gaat... Alleen de Russen hebben de mogelijkheden en het motief om dit te doen, zegt Johnson. De politie heeft een vrouw van 19 uit Schiedam aangehouden in verband met de dode baby die afgelopen zaterdag werd gevonden. De baby lag in een zak op het balkon van een flatwoning. De vrouw is een bewoonster van die woning, zegt de politie. We zijn toen vanaf zaterdag begonnen met een groot onderzoek, een sporenonderzoek, een buurtonderzoek. Er zijn getuigen gesproken, camerabeelden uitgekeken. Er is een vuilnis gezocht. Nou, het is een volopdraaiend onderzoek. En de resultaten daarvan die leiden naar haar. De aangehouden jonge vrouw is volgens de politie zeer waarschijnlijk de moeder van de baby. Het kabinet wil dat overheden bij de aanvraag van een vergunning... voortaan ook de zakelijke relaties van de aanvrager kunnen controleren... om te voorkomen dat criminelen de overheid misbruiken... om strafbare feiten te plegen. Nu mogen gemeenten, provincies en het Rijk... alleen justitiële gegevens opvragen over de aanvrager zelf. Makelaars waarschuwen dat de huizenmarkt vastloopt. Er zijn minder koopwoningen, de prijzen stijgen fors... en de nieuwbouw stagneert. De makelaars roepen op tot meer samenwerking tussen overheden, bouwers, projectontwikkelaars en makelaars. De restauratie van de Domtoren in Utrecht gaat 37 miljoen euro kosten en duurt vijf jaar. Er is groot onderhoud nodig. Voegen en verbindingen in het natuursteen komen langzaam los en de ijzeren wapening moet op een aantal plekken worden vervangen. Bij het Thaise nieuwjaar dat op dit moment wordt gevierd zijn op de eerste feestdag al tientallen mensen omgekomen in het verkeer en honderden gewond geraakt. Het traditionele feest Songkran duurt een week en leidt elk jaar... wel tot een hele reeks verkeersongelukken, zegt correspondent Michel Maas. Ze noemen dit de gevaarlijke dagen in Thailand. En dat komt omdat mensen massaal de stad uitgaan... terug naar huis, naar, op een verre tocht naar hun dorpen waar ze vandaan komen... en ook waar mensen veel drinken. En die combinatie van een volksverhuizing van alcohol en verkeer... die blijkt elk jaar weer ontzettend veel slachtoffers te maken. Tot nu toe zijn er dit jaar al 10% meer ongelukken gebeurd dan vorig jaar. Het weer nog vanuit het oosten breekt de zon soms door, maar de bewolking heeft de overhand. Er kan een buitje ontstaan. Tegen de avond komen er vanuit het zuidoosten wat intensievere buien opzetten met kans op onweer. Door 13 tot 17 graden. Morgen valt er vooral in het noordoosten buien geregen. Zaterdag is het droog en warmer tot 19 graden. Verkeersinformatie van de AMW, Jolanda van der Velden. Het is momenteel langzaam rijden op de A10 de ring Amstel-Noord richting Den Haag... bij de Koentenol 5 minuten vertraging. Zonder kapotte auto op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen... bij Horst Noord ook 5 minuten vertraging. En door afgevallen lading en het opruimen is al de hele ochtend de N281 dicht... van Heerde naar Vaals. Tussen S en Heerde-Zuid staat 3 kilometer. De vertraging is een half uur.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 Hogeschool Zeeland weet hoe je dat kan doorbreken. Kamervoorzitter Khadija Ariep wil graag dat Kamerleden netjes gekleed gaan. En ze is ook niet de eerste Kamervoorzitter die Kamerleden streng kan toespreken. Voorzitter, mag ik hier meteen een vraag bij stellen? Nee, nee, echt niet. Jawel, want nee, deze nee, rekening... Als ik zeg nee, is het nee. Nee, nee, nee, meneer Brinkman. Gaat u alsjeblieft zitten. Gaat u zitten. Ja, ik kijk er eruit. Ik ga zo met haar praten. Oud-kamervoorzitter, Gedi Verbeet, kon streng zijn. Sprak kamerleden regelmatig aan op hun kleding. Deelde zelfs stropdassen uit. We gaan het met haar hebben over ja, wanneer grijp je nou eigenlijk in als kamervoorzitter. En stress bij kinderen heeft grote gevolgen voor de gezondheid op latere leeftijd. Er zijn situaties waar je heel veel stress hebt in het uh, uh, vroege leven. En dan zie je dat die mensen tien jaar eerder doodgaan. Dat is nogal wat, een opmerking die bij ons in ieder geval nogal wat vragen opriep vanmorgen toen we dit hoorden in het Radio 1 -journaal. Dus gaan we checken of dat klopt. Maar nu eerst, waarom worden niet alle studenten toegelaten tot de verpleegkundige opleiding? Jan Mom. Eén Vandaag. Want bij die opleidingen tot verpleegkundigen, Lammert Bruin, is iets opmerkelijks aan de hand. Ja, het is een beetje gek, want we hebben de komende jaren honderdduizenden nieuwe verpleegkundigen en verzorgenden nodig. Alle hens aan dek, zou je zeggen. Maar nee, luister hier maar eens naar. Eerst naar de hogescholen. Want die moeten volgend jaar mogelijk nee verkopen aan studenten die verpleegkunde willen studeren. Ondanks een tekort aan verpleegkundigen, voeren die scholen opnieuw een nummerisch fictie in. Dat komt omdat ze een tekort hebben aan docenten. Eén en twee stageplekken. Ja, dat was vanmorgen, oud-collega Bas van Werven, bij BNR. Uh, opleidingen die dus een studentenstop hanteren. Ja, en dat geldt voor maar liefst 13 van de 27 opleidingen. En dat terwijl het toch zo'n leuke opleiding is, vertelt deze student in een promotiefilmpje. Je loopt veel stage, je hebt uh, praktijklessen op school zelf, waar je ook daadwerkelijk de technische handelingen leert uitvoeren, die je dan ook weer in de praktijk kan brengen in je stages. Ja, dat is heel erg leuk. Alleen het valt dus te bezien of je überhaupt wel een stage kan lopen. Ja, de ziekenhuizen en andere zorginstellingen hebben te weinig plek, zeggen ze. Sonja Kersten van de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden vindt dat echt een schandaal. Wat ons betreft is dat echt onbegrijpelijk en ook wel schandalig om met deze arbeidsmarktproblemen de deur te sluiten voor nieuwe verpleegkundigen zij vanochtend uh, Sonja bij BNR ook. Lammert de Bruin, dankjewel. Ik ga erover doorpraten met de organisatie van zorgondernemers... die de stageplekken moet verzorgen, dat is Actis. Ik praat met vicevoorzitter Jacqueline Joppen. En ik praat met Henk Sielstra. Hij is van de Hogeschool Zeeland. Zijn opleiding wilde aanvankelijk ook studentenweren... maar vond een manier waardoor dat toch niet nodig is. Mevrouw Joppen, om met u te beginnen, even een reactie van u op die stevige taal... toch wel, van de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Die vinden het onbegrijpelijk en schandalig dat de deur voor stagiaires gesloten wordt. Goedemiddag allereerst. Goedemiddag. Uh, ja, ik reageer er heel erg graag op. Want ook wij vinden uh, dat er voldoende stageplekken moeten zijn. Die overigens niet, zoals u in uw intro aangaf... alleen door actes georganiseerd kunnen worden. Maar ook door ziekenhuizen, verstandelijk organisatie en de geestelijke gezondheidszorg. Maar het klopt wel dat er een tekort is aan stageplekken. Er is veel bijgekomen de afgelopen tijd. Maar we hebben ook mensen nodig... om deze studenten en leerlingen goed te begeleiden. En dat is wel essentieel. Dus er zijn 125.000 mensen nodig, begrijp ik. Maar er zijn niet voldoende stageplekken... om aan die vraag te kunnen voldoen? Nou, Ik denk wel dat we een oplossing uh, kunnen uh, regelen. Een van de oplossingen is dat er extra middelen zijn vrijgemaakt... in de arbeidsmarktagenda, uh, die zo cruciaal is voor de komende jaren... om al die jongeren en ook herintreders en zij-instromers... aan het werk te krijgen in de zorg. Alleen die extra middelen mogen we niet inzetten... om bijvoorbeeld extra werkbegeleiders aan te nemen. Met middelen bedoelt u geld? Geld, ja. ja dus ja. er is wel zou... geld, maar u mag het hier niet voor gebruiken? Hier mogen wij het niet voor gebruiken. En wij zouden dat graag willen, want er zijn met name veel oudere medewerkers die een schat aan ervaring hebben en die natuurlijk prima deze jonge mensen zouden kunnen begeleiden. Ja, meneer Sielstra van de Hogeschool Zeeland, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u wilde eerst, begrijp ik, ook studenten studentenweren, een soort studentenstop instellen, maar dat is nu niet meer nodig, want u heeft een oplossing gevonden. Ja, we hebben vorig jaar voor het eerst dat niet meer gedaan. Uh, en dat doen we dit jaar ook niet. Uh, en dat komt omdat wij intensief samenwerken in de Zeeuwse regio... Met, uh, met ziekenhuizen en ook met andere zorgorganisaties. En we hebben het mogelijk gemaakt met elkaar... door samen te werken dat er voldoende stageplaatsen zijn. Het kan niet waar zijn, en dat onderschrijf ik ook... dat je aan de ene kant uh, een grens stelt aan het aantal stageplaatsen... en aan de andere kant roep je dat je te weinig high professionals hebt in de nabije toekomst. Dat ja. kan niet en dat hebben wij op die manier uh, opgelost. Wat voor oplossing hebt u bedacht? Dat uh, betekent dat je op een andere manier studenten gaat begeleiden in ziekenhuizen. Dat kan zijn uh, bijvoorbeeld in Goes, het ADRZ en Emerges. Een GGZ-instelling hebben het mogelijk gemaakt samen met HZ... en met Scalda, dat is een mbo-instelling, om uh, een leerhuis neer te zetten... Dat betekent dat studenten daar ook groepsgewijs worden opgevangen... worden voorbereid om de stage in te gaan. Dat betekent dus dat je niet één op één op een afdeling een student moet uh, leren de ins en outs... Uh, van het rijden naar de zijde van zo'n afdeling. Dus het is een efficiëntie uh, manier. Het is een andere didactische werkvorm om een onderwijskundige term te gebruiken... om uh, studenten voor te bereiden op een stage. Ja, vroeger was het één op één. Dus het ziekenhuis of de instelling moest ook iemand leveren... om de stagiair te begeleiden. En dat hoeft nu niet. Dat hoeft niet in alle gevallen. Je kunt het op andere manieren organiseren... en dat blijkt goed te lukken. Bovendien komt een andere kant bij, die vind ik ook heel belangrijk te noemen... is dat je, als je groepen studenten hebt die je stage laat lopen in een ziekenhuis... dan kan het zijn, weer het voorbeeld ADRZ in Goes... dat er ook een, een, een jonge arts het een en ander vertelt aan studenten... over het werk van, van, van zijn of haar... Uh, ja, manier van werken in, in het ziekenhuis, uh, dat kan enthousiasmerend werken... kan ervoor zorgen dat de studenten geboeid en gebonden zijn... waardoor ze ook succesvol gaan afstuderen. Alleen maar voordelen zou ik zo denken. Mevrouw Job, hoe vindt u dat klinkt? Ja, ik vind het echt een heel goed voorbeeld. Uh, het aanbieden van groepstages en het vooral in de regio met elkaar oplossen. Want we moeten het ook met elkaar doen. Inclusief de scholen en alle zorgorganisaties. Dus inderdaad breed. Dus het Zeeuwse voorbeeld uh, lijkt mij dat we heel snel daarvan moeten leren. En dat moeten uitrollen op meerdere plekken. Ja, want meneer ja. Silstra, uh, heeft dit u ook extra geld gekost... Uh, nee, wij, uh, zeker niet. Wij hebben, uh, wij, we hebben wel inspanningen naar elkaar... maar we vinden het van groot belang... Dat we die studenten kunnen ontvangen en ook een goede stageplaats kunnen geven. Natuurlijk vraagt dat van de organisaties wel investeringen. Dat is helemaal waar. Het is niet gratis. Bijvoorbeeld zo'n leerhuis is niet gratis. Maar op dit moment doen we het gewoon met elkaar. En proberen we op die manier antwoord te, te verzoeken op de moeilijke vragen die gesteld zijn. Ik zou zeggen, mevrouw Joppe, probleem opgelost. Nou, ik denk dat deels het probleem is opgelost. Ik hoorde ook de hogescholen nog aangeven tekort aan docenten. En uh, laat ik heel duidelijk zijn, het kan niet zo zijn. Ik zag dat er nu 2000 dat studenten uh, zich hebben aangemeld... die ongeveer niet geplaatst kunnen worden. Dat is onverantwoord, dus dat moeten we met elkaar oplossen. Ja, tekorten, ja. maar goed, we hebben het over tekort aan stageplaatsen. Dat kun je op deze manier oplossen. Dan hoeft u ook niet meer naar dat geld te krijgen... Nou, volgens mij werd er net heel duidelijk gezegd... deels kun je het daarmee oplossen. Het kost ook zeker extra geld, want er moet ook een grote groep... nog wel intensieve begeleiding hebben op de werkplek. Maar ik denk dat daar gewoon regionale oplossingen voor te vinden zijn... met deels wat extra geld, maar deels vooral een goede ambitie... van ons allemaal om dit waar te maken. Nou ja, en daar hebben leek we me onderwijs ja? en zorg bij nodig. Zinnig om je energie dan in zo'n leerhuis te stoppen... in plaats van het verschuiven van geldstromen. Nou, ik denk dat we beide moeten doen. Ja. ja, Sielstra, hoe, hoe groot is het deel dat je hiermee op kunt lossen? Bij u is, is het helemaal opgelost hierdoor door het leerhuis? Uh, door dit soort initiatieven hebben wij in ieder geval geen problemen met het aanbieden van voldoende stageplaatsen. Dus daarmee is dat opgelost. Uh, en studenten zijn dus van harte welkom in de hogeschool. En aan de andere kant is het natuurlijk ook, ook zo dat, want dat werd net ook door mevrouw aangegeven dat uh, wij ook toch steeds op zoek zijn naar uh, hooggekwalificeerde docenten. En die zoektocht zal in de toekomst niet uh, eenvoudiger worden. Dat realiseer ik mij te degen. Het is moeilijk om docenten te vinden. Ja, zeker. Ja. Maar is de oplossing, dat leerhuis die u in Zeeland uh, gebruikt... Uh, ja, zo in te zetten in de rest van het land? Nou, ik denk dat een leerhuis uiteindelijk ook een middel is. Het gaat erom dat je met elkaar dus kennisinstellingen, hogescholen... Uh, en uh, uh, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties met elkaar het spel speelt, afstemt... en zorgt voor voldoende mogelijkheden om uh, curriculair en uh, hoogwaardig te blijven opleiden. En daar moet je elkaar vinden. En dit is een resultaat daarvan. Ja, want juist, uh, mevrouw Joppen in die instellingen werken natuurlijk vakkundige mensen. Ja, precies. En je moet het ook echt met elkaar doen in een regio. Daar geloof ik ook helemaal in. Ja, ja. Dus, dus u zegt, kijk hiernaar en neem het over... Nou, kijk hiernaar, leer hiervan en het uh, middel aan zich uh, kun je deels overnemen... of wellicht helemaal, dat kan ik zo niet beoordelen. Maar je moet absoluut willen leren van dit soort goede voorbeelden. En in de regio moet het gebeuren en daar hebben we inspanning voor nodig... van ons allemaal, want dit kunnen we ons niet laten passeren. We hebben de oplossing gehoord van Hogeschool Zeeland, dus wellicht kunnen meer hogescholen dan besluiten uh, het ja, een, een stop op verpleegkundige studenten uh, op te heffen. Meneer Silstra dank voor uw verhaal van Hogeschool Zeeland en ook Dag Jacqueline Joppen van Actis dank. Graag gedaan. You the call Williams, something beautiful. Nieuws via de NOS. De spanning over een Amerikaanse vergeldingsactie op Syrië... over de vermoedelijke chemische aanval op de stad Douma. Niet vermoedelijk, want die chemische aanval staat wel vast. Maar ja, wie deed het? Die spanning loopt hoog op. In reactie op berichten over een gifgasaanval op die stad... zei president Trump dat Damascus een hoge prijs zal betalen... voor het gebruik van chemische wapens. Maar komt er nou wel, of niet... Een aanval. Om daar duidelijkheid over te krijgen, is aangeschoven... en was buitenlandredacteur Rutger Marcel. Rutger, wat, wat heeft hij nou precies gezegd? Ja, wij proberen die duidelijkheid inderdaad te krijgen. En in een tweet vanochtend uh, zei Trump uh, dat een Amerikaanse vergeldingsaanval... en dan citeer ik even die tweet... Uh, op een Amerikaanse vergeldingsaanval op Syrië heel snel kan plaatsvinden... of juist helemaal niet zo snel. Nou, daar moeten we het mee doen. Uh, dat geeft ons dus nog niet zo heel veel duidelijkheid... over het, uh, het, de dag of het tijdstip waarop dat het gaat plaatsvinden. Hij schrijft er ook bij dat hij eigenlijk nooit heeft gezegd... wanneer dat dan zou gaan gebeuren. Dus dat weten we nog steeds niet. En uh, ik denk dat we het pas weten als de aanval uh, begonnen is. Ja. Tot die tijd is daar onduidelijkheid over over dat tijdstip. Maar hij wil wel iets gaan doen. Ja, hij twittert dat de er raketten eraan komen... maar wanneer is dus nog een open vraag... Uh, voor het geval hij het gaat doen, heeft hij daar veel steun in het Westen? Nou, die is hij aan het vergaren vandaag. Uh, zo heeft hij onder andere gebeld met uh, Turkse president Erdogan. Uh, uh, Turkije is natuurlijk NAVO-bondgenoot en ook betrokken bij de strijd in Syrië... en ook buurland van Syrië. Uh, dus daar heeft hij uh, mee overlegd. En de Britse regering is vanmiddag bijeen om te kijken op welke manier... Uh, of en op welke manier zij... Uh, um, uh, meegaan doen of niet meegaan doen. Um, en, maar de minister Davis van de Britse regering heeft al gezegd... dat elke stap wel heel zorgvuldig moet worden genomen. Dus die trapt misschien wel weer een beetje op de rem. En die noemt er verder ook geen tijdstippen nog. Maar later uh, vanmiddag dus dat uh, kabinet bijeen. En deze ook nog allerlaatste nieuws uit ons buurland Duitsland. Die hebben laten weten dat ze niet mee zullen doen aan militaire acties uh, tegen Syrië. Uh, bondskanselier Merkel heeft dat net gezegd in Berlijn. Zij sluit Duitse deelname helemaal uit. Zo direct. Om vier uur in Nieuws en Co op deze zender Meer over de situatie in Syrië en wel of niet militaire actie. Dan hoort u ook dit Anja van der Horst. Rutger Marcel van NWS. Dankjewel. Leerlingen in het VMBO moeten op een 15e of 16e een keuze maken voor een beroepsopleiding. En dat is volgens elke van den Hout. Moeder van een VMBO-leerling veel te vroeg. Ze pleit voor een M-jaar, een soort tussenjaar voor leerlingen die nog niet weten wat ze willen. En ze is vandaag onze optimist en hier in de studio. Welkom, mevrouw Dank Van u Hout. Ja, heeft uw dochter dan zoveel last van het maken van die keuze? Nou ja, dat heeft ze ja. Want ze heeft uh, zich nu ingeschreven op twee opleidingen op het MBO. En um, nou, welke het gaat we worden, weten we niet. En Ho er zouden er nog wel drie opleidingen uh, zijn die ze zou willen doen. Hoe oud is ja. ze? Ja. Ze is nu 16. En, en zou je echt ja. kunnen spreken van keuze stress? Ja, bij haar ja? wel, ja. Het ziet er naar uit dat ze misschien niet gaat slagen. En dan zegt ze, oh, dat is fijn, mam. Want dan uh, kan ik nog een jaartje nadenken. Lijkt Heb ik ik extra niet tijd? Ver... Dat is toch ja. eigenlijk niet de bedoeling? lijkt me niet de bedoeling. Nee, nee want u zegt, uh, stel een tussenjaar in een M-jaar. Waar ja. staat dat voor? Het M, de M staat voor midden. En uh, wat ik eigenlijk zou willen, is dat de leerlingen van het VMBO... eindexamenleerlingen een jaartje de tijd krijgen... om eens heel, zich heel goed te verdiepen in wat kan ik nou eigenlijk allemaal worden? Welke beroepen zijn er? Uh, uh, uh, welke opleidingen uh, passen bij me... Uh, uh, en dat ze daar gewoon de tijd en de ruimte voor krijgen. Want hoe zouden ze dat moeten doen dan? Uh, ik stel me voor dat ze um, een jaar de tijd krijgen om um, uh, lessen te volgen. Bijvoorbeeld op het mbo bij een opleiding die ze leuk vinden. Uh, ik stel me voor dat ze in dat jaar ook uh, beroepenmarkten gaan. Uh, uh, waar ze kennis maken met... Uh, uh, mensen die in een uh, bepaald uh, uh, werkveld werken. Ik stel me voor dat ze um, uh, leren ondernemen. Dat ze gaan oefenen met ondernemen. Ik stel me voor ook dat ze bijvoorbeeld um, uh, leren netwerken. Een heel belangrijke vaardigheid voor, uh, als ze wat groter zijn. Maar ze moeten dat jaar wel leren studeren? Zeker, want dan zit niet alleen maar uh, experimenteren en onderzoeken bij. Ik wil ook heel graag dat ze bijvoorbeeld... Um, uh, een HAVO-deelcertificaat uh, kunnen halen voor een vak waar ze goed in zijn. Want er zijn heel veel leerlingen die uh, bijvoorbeeld op Engels in uh, uh, heel, goed, heel, heel goed zijn in Engels. Ja, maar als ze zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk even niks, ik wil gewoon op reis. Ja, dat kan niet. Nee. <laughs> okay, nee, nee maar wel ze wel. zijn ook nog jong, hè. Ik vind ook gewoon, kijk, op reis, stel ze hebben hun mbo-opleiding afgerond en ze willen nog niet gaan werken, dan ga prima op reis. Ik heb het ook gedaan. Het uh, heeft me veel gebracht. Ja, ja. Vond ja, het ja, moeilijk zeker. ook om te kiezen? Ik vond het heel moeilijk om te kiezen. Ik wist het uh, na de HAVO niet. Uh, ik heb uh, Nederlands gestudeerd, geprobeerd, uh, geschiedenis geprobeerd. Ik heb een poging gedaan om op de kunstacademie te komen. <laughs> dat is mislukt. En toen dacht ik, hm, ik ga een reizen. En toen was u dus al ouder. Ja, toen was maar. ik al ouder. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Het, is, het, is, het zijn er mensen die zeggen, wat een goed idee van u. Ik, ik ga u helpen om dit te realiseren. Want ja. dat moet je wel voor elkaar zien te ja, krijgen. Ja, gelukkig ja, zijn ja. die hier. Daar we, ben ik ook wie? heel blij mee. Nou, ik uh, ben in gesprek met een ROC en die hebben wel uh, interesse. Het is nog allemaal heel pril. Um, ik krijg uit het land uh, reacties van mensen die zeggen... Oh, uh, kunnen we een keer praten om te kijken hoe we het voor elkaar kunnen krijgen. Ik, ben bij, uh, een aantal, uh, ik heb contact met een aantal Tweede Kamerleden. Ik ben langs geweest bij Paul van Menen, Vond ik heel leuk dat ik langs mocht komen om over het idee te praten. Die is van? D66. D66, ja. Um, want want ook die, bij die kinderen langsgeten. zijn natuurlijk nog wel leerplichtig. Hè? Dat, is het, dat is een beetje het, uh, het geval. Ze zijn leerplichtig, dus ze moeten nog naar school. Um, dus in de zomer een tussenjaar om te gaan werken. of naar het buitenland een uitwisseling te doen of zo, dat kan niet zomaar. Nee, maar er is veel interesse voor. Ja, bij de politiek en in de ja, sector? Zeker ook, ja, ja. Dus u denkt echt dat het een vraag gaat komen? Nou, ik hoop het. Ik, mijn stoutste droom is om na de zomer al een uh, pilotklasje te hebben. En, uh, ja, daar ga ik voor. Ja, voor uw dochter is het ongetwijfeld te laat. Ja, of heeft bang. u ook nog jongere kinderen? Ja, ja, maar die zit ook op de middelbare school. Oh, en die okay. zit op uh, het VWO. Dus ja. die heeft een andere route. Kijken of u onze luisteraars ook zo enthousiast kunt krijgen. Daarom hebben we u uitgenodigd als optimist van vandaag. Die microfoon is voor u. Ik zou zeggen begin maar. Ja, ik heb geen... Uh, oh. U, oh. <laughs> nou ja, wat een misverstand. Ik dacht dat u een hele toespraak had voorbereid. Ja, dat had ik ook. Dat maar had ik... u ook. Hij wordt gebracht. Oh, <laughs> Dank je Dan komt de courier. Ik had hem niet goed. in mijn hoofd geleerd namelijk. Ik wist niet dat dat moest. <laughs> nee, nee, nee, nee. Maar goed. We doen het gewoon over de. Ja. Elke, van, Elke van Denhout, moet ja. ik zeggen, is de optimist van vandaag. Nogmaals, de microfoon is aan u. Dank je. Lieve en leuke mbo'ers. Als je je eindexamen van je mbo hebt gehaald, kies je al een beroepsopleiding. En dat moet, want je bent nog leerplichtig en je moet nog naar school. Je hebt namelijk geen stadkwalificatie. Die heb je pas na je tweede jaar op het mbo. Of naar de HAVO of het VBO. Omdat je al zo vroeg moet kiezen, is er een grote kans dat je verkeerd kiest. Bijna één op de vier mbo'ers wisselt van opleiding in het eerste jaar. Het is niet echt motiverend om halverwege het eerste jaar erachter te komen... dat de opleiding niet bij je past. Of dat de opleiding heel anders is dan je had verwacht. Want wat ga je dan doen de rest van het jaar? Ik gun jullie vmbo'ers zo ontzettend graag meer tijd... voordat je je keuze maakt voor een beroepsopleiding. Meer tijd om uit te zoeken welke beroepen er überhaupt zijn. En welke beroepen bij je talenten passen. Door het zelf uit te proberen. Denk je bijvoorbeeld dat je eigen baas wil worden? Nou, dan ga je leren ondernemen. Of wil je met kinderen werken? Dan kun je op een snuffelstage op een school doen... om uit te proberen of het wel echt bij je past. Daarom bedacht ik m -jaar. Een jaar met tijd en ruimte om dat allemaal te onderzoeken. En wat belangrijk is, een m kan er niks mislukken. In het m mag je ook excelleren. Ben je goed in Engels of economie, dan krijg je de kans om je deelcertificaat HAVO-VWO te halen. Je leert netwerken. En je leert kritisch denken en filosoferen. Want echt niet dat alleen VWO'ers dat kunnen. Misschien weet je al lang wat je wil na het eindexamen. Dan ga je gewoon naar de beroepsopleiding waar je je zin op hebt gezet. Of misschien wil je naar de HAVO, dat kan natuurlijk ook gewoon nog steeds. EMJA is voor leerlingen die het nog niet weten. En dan hoop ik van harte dat je na EMJA beter weet wat bij je past, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken voor je uiteindelijke beroepsopleiding. Elke van den hout onze optimist van vandaag. U kunt alle optimisten terugvinden op de site van Eén Vandaag en Radio 1... en op het YouTube kanaal van Eén Vandaag. met Sweet About Me. SP-Kamerlid Peter Quint kreeg gisteren een standje... van de Kamervoorzitter over zijn fale T-shirt. De heer Quint, Ja, uh, alles waar zijn... is uw jasje? Dat vraag ik mij al jaren af, uh, voorzitter. Ja, het is niet voor het eerst dat een Kamerlid streng wordt toegesproken... over zijn of haar kleding. Ook oud-voorzitter Gellie deed dat regelmatig. Ze deelde zelfs stropdas ze uit. En ik ga zo met haar praten wanneer je als Kamervoorzitter ingrijpt. Lammert, jij geeft straks het antwoord op de vraag of het klopt... dat mensen die in hun kindertijd veel stress hebben gehad... we hebben het er net nog over gehad, keuzestress... dat die... Tien jaar eerder overleden? Ja, volgens het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid is dat zo. Die maken zich zorgen omdat kinderen steeds vaker te maken krijgen met stress. Maar tien jaar eerder dood, dat is wel heel erg heftig. Of het feit is of fictie, horen we zo onder meer van iemand... die promotieonderzoek uh, deed naar depressie bij kinderen. Na het NOS Journaal. NPO Radio 1. Sofie Verhoeven. De OPCW bevestigt dat, het, eh, dat de voormalige dubbelspion Skripal vergiftigd is met een zenuwgas. Het gaat volgens de organisatie om een middel met een hoge graad van zuiverheid dat alleen in een geavanceerd laboratorium gemaakt kan zijn. De Britse minister van, B Britse minister van Buitenlandse Zaken Johnson zegt dat hiermee zeker is dat de Russen erachter zitten en eist een verklaring van Moskou. De politie heeft een vrouw van 19 uit Schiedam aangehouden in verband met de dode baby die afgelopen zaterdag werd gevonden op een balkon van een flatwoning. De vrouw is een bewoonster van die woning. Ze is volgens de politie zeer waarschijnlijk de moeder van de baby. En het Rijk koopt het gebouw in Amsterdam waar het Europees Geneesmiddelenagentschap tijdelijk zal gaan zitten. Het was eerst de bedoeling om het te huren, maar kopen blijkt voordeliger. Het gaat om een pand bij station Sloterdijk en het wordt gekocht voor bijna 43 miljoen euro. De nieuwbouw voor het agentschap is eind volgend jaar klaar, maar het personeel komt al in maart. En het Belgische leger wil het verplicht slapen op de kazerne tijdens de opleiding afschaffen. Te veel soldaten haken voortijdig af vanwege heimwee en er is al een groot pers bij het Belgische leger door vergrijzing. Defensie wil gaan toestaan dat recruten door de week s'avonds gewoon naar huis mogen. Verkeersinformatie van de AMIB in de Geest. Het is een beetje rommelig op de Nederlandse wegen. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Een lange file tussen Papendrecht en Knaupend Gorkum van 13 kilometer. De vertraging is daar 40 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech waardoor er een rijstrook dicht is. Ook een auto met pech staat er in Limburg op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij Horst. Dat levert een file op van 4 kilometer en ongeveer 10 minuten op onthoud. En een vrachtwagen is de lading verloren op de N281. En daardoor is die weg ook helemaal dicht bij uh, Faals. Daar is de vertraging inmiddels ook ongeveer een half uur. Eén vandaag. De SGP bestaat deze maand 100 jaar en is daarmee de oudste van de bestaande politieke partijen. Eerder deze week hoorde u al over de oprichting, de vrouwen en ook de toekomst van de partij. Dat laatste, die, ja, die laatste die toekomst die ziet er niet al te rooskleurig uit... want vandaag in de laatste aflevering... een thema dat gereformeerden misschien wat het meest aan het hart gaat. Het gezin. Verslaggever Laura Kors sprak met Jan Schippers. Hij is het hoofd van het wetenschappelijk bureau van de SGP. Het gezin is niet altijd een thema geweest binnen de SGP. Ik denk dat het vooral vanaf de jaren 60 is opgekomen. Ja, omdat je toen eigenlijk... Uh, met de culturele revolutie, met name de seksuele revolutie. En dan zie je gewoon gaandeweg uh, de SGP-aandacht vragen uh, voor het uh, gezin. De emancipatie van de vrouw en uh, de opkomst van de pil. Waarbij uh, bijvoorbeeld ook echtscheiding gelegaliseerd wordt. En vanaf toen is het nodig geworden. En in, ja, toen de SGP werd opgericht, in de jaren 30 was het eigenlijk helemaal niet nodig. En de partij weet zelf donders goed dat bij veel mensen... de combinatie van de woorden SGP en gezin de ogen gaan rollen. Ja, ik zie daar een flex. Ja. Daar gaan we weer. Ja, dat, dat, zou, dat zou me kunnen denken. Aan de andere kant... Uh, wij zijn, Waarom doen we dan toch of De SGP? Wij zijn er echt van overtuigd dat dit voor alle mensen goed is. Want het gaat niet goed met het gezin in ons land, vinden de gereformeerden. Uh, ja, het woord gezin is eigenlijk moet je zeggen, een uitgehold begrip geworden. En het bestaat eigenlijk niet meer. Ze eten niet meer samen aan tafel. Uh, de leerprestaties op school gaan achteruit van de kinderen... Dat zijn allemaal problemen die op langere termijn ja, zoals een olievlek kunnen uitbreiden over onze samenleving. Het laatste initiatief om het tijd te keren werd afgelopen maandag genomen. Vijftien christelijke organisaties werden door de SGP bijeengeroepen om een vuist te maken tegen de teleurgang van het traditionele gezin. Wij vonden het heel goed om eens een keer na te denken over van, we hadden de kabinetsformatie meegemaakt in 2017. Daar komen een heleboel brieven naar de formateur. Maar in die brievenstapels zit uh, wel een brief van de ANWB. Voor alle 1,1 miljoen automobilisten die daar lid van zijn. Maar er zit geen brief bij namens uh, ja, de 85% van de Nederlandse kinderen. die allemaal in een gewoon gezin opgroeien. Blijkbaar is het gezin zelf vanzelfsprekend. Uh, daar hoeft niet voor geloof iets te worden. Maar waarom zou dat nodig zijn als 85% van de kinderen opgroeit in een traditioneel gezin? Ja. Dan heeft u toch eigenlijk al gewonnen. U heeft wat u wilt, uh, bijvoorbeeld. Uh, wij hebben een heel belangrijk punt gemaakt van gezinnen met één inkomen. Een gezin van 40.000 euro verdient door twee partners elk 20.000. Die betalen 8.000 euro minder belasting dan een Nou, Dat vinden we heel raar. Uh, en, maar dat is dus vanwege het idee dat allebei de partners moeten werken. In een betaalde baan. En dan, zeg ik, ja, uh, dan is het dus een onderwaardering van uh, opvoedingsarbeid. Wie het met dat aspect eens zijn, zijn Lennart en Judith Visser uit Gouda. Hallo. Hoi. Hallo. Judith is thuis om voor een gehandicapte kind te zorgen. We hebben vier kinderen. De oudste is 13. Boas, ons jongste kindje, die is vier jaar en die is verstandelijk beperkt. Zij heeft een cognitief niveau van een kindje van zes, zeven maanden. Hij heeft uh, wat gedragsproblematiek, slaapproblematiek. En uh, ja, het is een jongetje wat altijd één op één nodig heeft. Vanwege Boas, uh, hebben jullie ervoor gekozen dat jij bent gestopt met werken? Wat deed je? Ja, ik heb er niet voor gekozen, hoor, want het, moest, het kon niet anders. Ik, je kan niet functioneren als jij je nachtenlang op bent en, en een kind moet verzorgen. Ik uh, zat in de zorg en deed al twintig jaar het werk wat ik nu met BOAS doe. Ja. Ja, en daardoor betalen jullie, en dat is het SGP-doorn in, in het oog, nu meer belasting dan twee verdieners? Ja. Heel veel meer. Ja, <lacht> ja want we hebben, het, we hebben het uitgerekend op de, op de site van eenverdiener.nu. Uh, van de SGP. En dat blijkt dus dat je dan uh, eenvoudig met een tweeverdieningsgezin... die dan hetzelfde bedrag zouden verdienen... dat je 10.500 euro uh, uh, belasting meer betaalt. Ja, dat is echt uh, per jaar en dat is echt heel veel geld natuurlijk. Begrijpen jullie waarom de Nederlandse overheid hiervoor heeft gekozen? Uh, nee. Want ik vind als vrouw heb je zelf een keuze. En we mogen heel veel kiezen, maar bepaalde dingen worden voor ons gekozen. En ik weet heel goed wat goed voor mijzelf is. Als moeder zijnde en als vrouw zijnde. En ik vind dat de overheid daar niet voor hoeft te kiezen. Voor mij ik bedoel, als ik een hoge inkomsten had gehad... en Lennart Midden had de rollen omgedraaid geweest misschien... had Lennart thuis voor de kinderen gezorgd en voor Boas. En dat gaat helemaal niet om man of vrouw. Terug naar de SGP, want die gaat het namelijk wel om man en vrouw... als het om het gezin gaat. De natuurlijke habitat van de mens om op te groeien... is dat, dat gewone gezin. Je hebt een vader en een moeder nodig... om een, tot een stabiele persoonlijkheid op te groeien. Ik zeg niet dat het niet kan met twee vrouwen of twee mannen... maar... De wetenschap wijst al uit dat je ja, die, die complementariteit van alle vrouwen nodig hebt. De wetenschap heeft dat aangetoond. Dat een man en een vrouw combinatie beter is voor een kind dan bijvoorbeeld twee mannen of twee vrouwen. Ja, ik heb, ik heb daar niet direct zo de rapporten van in mijn achterzak. Nou, een heel rapport hoeft ook niet. Maar kunt u één concreet voorbeeld noemen waaruit blijkt dat dit slechter is? Oh, dat vind ik uh, lastig. Um, ik denk nooit een concrete voorbeeld. Ehm... Um, Nee, dat, dat, dat, dat is een vraag waar ik even, nu even geen antwoord op heb. Deze week is Tweede Kamerlid Albert Dijkgraaf opgestapt. De eerste keer dat een SGP-politicus voortijdig de Kamer verlaat. Hij heeft huwelijksproblemen en gaat aan zijn gezin werken. Zegt u hiervan, nou, dit is een goed voorbeeld. Zo moet je je dus inzetten voor je gezin. Ik heb heel veel respect dat hij deze stap zet uh, het laat zien dat voor hem uh, een relatie heel belangrijk is... en dat het ook is een practice wat je preach. Ja, ik vind het een heel goed voorbeeld... van ook wat deze samenleving van ons allemaal eigenlijk vergt. Dat we inderdaad ook allemaal eigenlijk wel... een moment van reflectie best wel eens in acht kunnen nemen. Ja. Het is nu half zeven s'avonds. Wij zijn beide niet bij ons gezin. Heel slecht. <laughs> ja, mijn gezin zit nu te eten. Dus en mijne ook. Uh, fout, Dan laten we er snel mee stoppen. <laughs> dat gaan we doen. Dank u. En morgen is SGP-leider Kees van der Staaij te gast... in ons politieke Café vanuit Nieuwsport in Den Haag... waar u overigens van harte welkom bent. 1981, The Who met You Better You Bet. Nieuws via de NOS. De organisatie voor het verbod op chemische wapens in Den Haag... heeft bevestigd dat de voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal... is vergiftigd met zenuwgas, zoals de Britse regering al vaststelde. Correspondent Tim de Wit in Londen. Tim, wat heeft die OPCW nog meer bekendgemaakt? Nou ja, ze hebben een korte verklaring, openbare verklaring afgegeven... waarin ze dus inderdaad zeggen dat er een zenuwgas gebruikt is... bij de aanval op individuen, zoals ze het omschrijven. We weten dus inmiddels dat het om de voormalige spion Skripal en zijn dochter gaat. En de Britten zeiden vanaf het begin al dat het gaat om het Novichok-gas... dat volgens de Britten oorspronkelijk uit de Sovjetunie komt... en wat daardoor laat zien dat de kans wel erg groot is... dat Rusland erachter zit. Nou staat in dit rapport van de OPCW het woord Novichok niet genoemd. Niet in deze openbare verklaring althans. Uh, maar ze zeggen wel... we delen de conclusies van het Britse onderzoek... over de identiteit van dit zenuwgas. Oftewel, uh, ze steunen en ze delen uh, in feite... wat de Britten ook al hebben geconcludeerd. En dat wijst er in die zin dus op dat wat de OPCW vandaag laat zien, bevestigd wat de Britten al hadden ontdekt. Ja, maar ze zeggen niet uh, hardop, de Russen zitten erachter. Nee, nee, en dat was ook niet de taak van de OPCW. Daar hadden ze ook het mandaat niet voor. Uh, zij zijn de organisatie die, strijdt, tegen het, of die, die uh, strijdt voor het verbod op chemische wapens in de wereld. Hè. De OPCW gaat, uh, ligt binnenkort ook in Syrië onderzoeken uh, of daar, wat daar precies aan de hand is geweest. Uh, maar nee, dus dat is helemaal niet hun taak geweest om een schuldige aan te wijzen. Het ging door hun val om wat voor soort gas is hier precies gebruikt. Nou, ze bevestigen dus wat de Britse regering daarover zei. Is dat een opsteker ook voor die Britse regering? Mm-hmm. <laughs> Ja, zeker. Zo moet je dat wel zien. Kijk, dit is voor de Britten natuurlijk toch een extra bevestiging... dat hun verhaal uh, hout snijdt. En uh, er is trouwens nog wel iets in dit rapport... wat in de ogen van de Britten in de richting van Rusland wijst. Want wat de OPCW bijvoorbeeld ook zegt... is dat het gebruikte gas een hoge graad van zuiverheid kent. En dat betekent in, in normale mensentaal zeg maar dat dit wel een gas moet zijn geweest... dat in een geavanceerd laboratorium uh, is gefabriceerd. Dus niet bijvoorbeeld op een zolderkamer of uh, waar dan ook. En dat betekent weer. Uh, zeggen de Britten dat het dus wel door een staat moet zijn geproduceerd? Dit kun je niet zomaar voor elkaar krijgen. Deze hoge graad van zuiverheid kan alleen als je echt weet wat je aan het doen bent. Kortom, ook dat is uh, vanuit de Britse kant gezien dus weer een aanwijzing ja. die de Russen, Russische betrokkenheid uh, plausibel maakt. Zijn er al uh, reacties op dit rapport? Ja, we, we, we hoorden Boris Johnson uh, zojuist, dat is de minister van Buitenlandse Zaken hier, die zegt. Uh, uh, nou ja, volgens verwachting natuurlijk. Dit is volkomen duidelijk. Uh, dit is nog maar eens een extra bevestiging En maakt het volkomen duidelijk dat Rusland hierachter zit. Uh, uit Moskou hebben we tot nu toe nog geen reactie gezien. Maar daarvan kun je verwachten dat ze heel sceptisch zullen reageren hierop. Want ze zullen natuurlijk blijven volhouden dat ook dit rapport nog altijd geen... Het bewijs levert dat Rusland hierachter zit. Uh, nou ja, en dit verhaal is nog niet helemaal voorbij. Want komende woensdag komen de leden van de OPCW samen op hun hoofdkantoor in Den Haag. En daar zullen ze de conclusies bespreken. En dan zullen we wellicht ook horen uh, wat de verdere stappen zullen worden. Uh, Naar aanleiding van wat hier is geconcludeerd. Tim de Wit van de NWS, dankjewel.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 Het is niet de eerste keer dat de Kamervoorzitter Kamerleden een standje geeft over hun kledingkeuze. Waar is uw jasje? wordt hier gevraagd. Excuus, dat ligt achter in de zaal. Je moet ik het herhalen? Nee, we nee. volgende keer. Wel. Volgende keer zal ik het uh, aanhouden. Excuus. Dankjewel. U schijnt ook geen sokken aan te hebben. heel. <lacht> meneer Azarkan, u dacht, meneer Faran heeft geen jasje aan. Ik ga het ook doen. Nieuw nieuwe beleid. Ik heb het afgekeken, inderdaad. De heer Van Menen. Ja, voorzitter, ik wil dat de heer Quint voortaan een jasje aandoet. Heel ja, goed, heer Koezel. Voorzitter, van voor mij mag de heer Quint zelf weten... of hij wel of geen jasje draagt. Ja, zo ging dat. Ook heel streng en iets minder moederlijk tegen Kamerleden... was voormalig voorzitter Gerry Verbeden. Voorzitter, mag ik hier meteen een vraag stellen? Nee, nee, echt niet. Jawel, want nee, deze rekening... Record... Nee, mevrouw Halsema, als ik zeg nee, is het nee. Nee, nee, nee, meneer Brinkman. Gaat u alsjeblieft zitten. Gaat u zitten. Als u zichzelf zo terughoudt, mevrouw Verbeter, <laughs> denkt u dan? <laughs> ja, ik vind het wel geestig. U was wel ja. erg streng, hè? Nou, niet altijd hoor. Ik, ik heb ook wel eens de slappe lach gehad, dat weten de mensen ook wel. Maar er zijn nee, er zijn dingen. Meneer Brinkman, die, die um, ging toen zelf uh, de rol van Kamerboden vervullen. En dat, ten eerste is dat verdringing van arbeid. Zo. Maar ten tweede hoort dat niet. Want je moet zorgen dat je de regering in het vak K houdt en, uh, en de Kamerleden in hun deel van de zaal. Hij ging Anders met briefjes was... lopen. Ja, en kijk, die, dat staat voor de traditie dat uh, wij hebben een systeem... waarbij de regering de eigen rol vervult en de Kamer. En dan moet je letterlijk niet door elkaar gaan lopen. Hmm. Ja, en, en kleding, ja, daar heeft u natuurlijk ook wel opmerkingen over ge gemaakt. U heeft zelfs stropdassen uitgedeeld, hè? ja zeker op zilveren blaadjes aangeboden aan uh, leden van het kabinet, want ik vind Fox vertegenwoordigers hebben nog vind ik een, een een verhaal als ze hun eigen kledingkeuze maken, zoals gisteren uh, meneer Quint ook deed. Mm -hmm. uh, dat kan dat hun achterban zich nou juist dan heel goed vertegenwoordigd uh, voelt. Dat was ook toen de tijd met uh, Hans Spekman zo, maar ook uh, u kunt zich herinneren dat meneer Schäfer in een spijkerpak kwam. Dat was ja. ook absoluut nieuw in die tijd. Maar uh, er zijn ook mannen die die uh, een keer geen jasje bij zich hebben. Ik bedoel dat is allemaal niet zo erg. Maar leden van het kabinet, we weten van tevoren dat ze uh, als dienaren van de kroon in het vak K gaan zitten. En vind ik dat uit respect voor uh, het parlement, maar ook het respect voor de samenleving, dan ook uh, een jasje, dasje moeten hebben. Maar er zijn geen kledingvoorschriften? Nee, maar wel tradities. Heel veel ongeschreven tradities. En ik denk dat je als Kamervoorzitter, uh, waar al zoveel tradities ter discussie staan, heel goed aan doet om dat ook te, uh, te proberen mee te handhaven. Ja, want, want de vraag is dan, omdat er geen voorschriften zijn... ja, wat kan wel, wat kan niet. U maakt een heel duidelijk onderscheid tussen Kamerleden en kabinet. Zeker, zeker. Een, een volksvertegenwoordiger... Eh, wordt ook afgerekend door de, volksvertegen, voor, hè, door de kiezer. Dus, eh, en, en heeft aansluiting met, bij bepaalde groepen kiezers. Dus ik kan me voorstellen dat je, dat je dan zo eh, kleedt... dat die groep eh, van wie jij hoopt dat ze op jou stemmen... Eh, dat je je zeg maar, net zo kleedt zoals zij zich kleden. Maar... Ik denk dat mensen zich reuze vergissen als ze denken dat ze hun kiezers daarmee een plezier doen. Ik denk dat de meeste kiezers het op prijs stellen dat hun volksvertegenwoordiging uit respect voor het ambt, het hoogste ambt, er ook netjes gekleed uitziet. Oh ja, ik denk dat heel veel SP's die truien van Hans maar misschien wel mooi vonden. Ik sluit dat niet uit. Nee. Smaken verschillen. <laughs> Zo is het. Wie gaf u ooit een cadeau eigenlijk? Bleker, meneer staatssecretaris Bleker, gaf ik een stropdas. Maar ik, ook, ik heb ook een keer een stropdas geschonken aan Wouter Bos. Wouter Bos, dus ik ben ja. Heel neutraal, ja. Die is laat, ja. maar toch uiteindelijk wel zeg maar, overgestapt hè, op, de, op de stropdas. Nee, hij heeft in het vak K als regel... Uh, toen hij begon als Kamerlid, toen droeg hij zelfs driedelig. Toen op een gegeven moment toen werd het de mode om de das af te werpen. En, uh, en als, als uh, lid van de regering, van, uh, als, als minister en staatssecretaris... is hij weer keurig een uh, das gaan dragen. Maar als hij het vergat, dan was ik altijd bereid om uh, te hulp te schieten. Om hem te helpen, ja. Uh, maar maar ja. Nou, je zou ook kunnen zeggen, als zowel de kabinetsleden als de Kamerleden... een afspiegeling van die samenleving moeten zijn... ja, er zijn tatoeages tatoeage en een t-shirt het misschien wel juist heel goed. Maar niet per se in de zaal. En nogmaals, uh, leden van het kabinet zijn dienaren van de kroon. En uh, dat is toch echt een andere rol. En onderschat niet dat mensen ook hechten aan dat soort tradities. Je moet ook het, de, de, het respect voor de instituties ook laten zien in, je, in de manier waarop je eruit ziet. Ik heb altijd geprobeerd zelf naar de Kamer te gaan uh, op een manier... zodat mijn grootmoeder trots op mij geweest zou zijn. En, en, en dan en, en, hebben we het bij uh, mannen, hebben we het over jasjes, dasjes. Maar, maar hoe zit het dan bij vrouwen? Nou, dat is best ingewikkeld. Er was natuurlijk voor de mannen vroeger een ambtskostuum. Nou, er is op een gegeven moment iemand geweest die dat als eerste heeft uitgelaten. Toen kwam er een, een rokkostuum. en dat heeft op een gegeven moment ook iemand laten vallen. Maar voor dames was er niks, want die waren vroeger niet uh, lid van de Tweede en de Eerste Kamer. Heeft u wel eens dus je een opmerking dames... gemaakt tegen een dame... Nou, je ziet bij dames, wou ik zeggen, van camping outfit, dat ik denk, je gaat zo naar het strand tot, tot avondtoiletten. Maar ik heb wel eens tegen een dame, een beeldschone jonge dame, gezegd. Die had een, een, echt een inhoudelijk decolleté. <laughs> en dat viel toen net uit het bovenlicht van. Uh, we hebben zo'n zo plafond. Uh, zeg maar aan, aan, de, aan het plafond hebben we ook ramen. En er viel toen net zo'n zo prachtige zaal uh, zonnelicht op haar decolleté. En, en wat... dat leidde gewoon echt af. Het was prachtig, maar volgens mij ging ik het daar niet om die middag. Inhoudelijk en dat heb ik toen heel voorzichtig wel gezegd. Dat, dat, dat, dat, dat, dat ik me vroeg, afvroeg of ze daar bewust van was. En dat was ze niet. En dan zijn de meesten toch blij dat je ze daar een patent maakt. Ja, het is, als het afleidt van de boodschap... is het uiteindelijk voor die Kamerleden zelf natuurlijk ook nadelig. Dank ja. voor dit gesprek. oud Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Graag gedaan. Feit of fictie. Hoe stressgerig is Lambert de Bruin? Nou, valt wel mee. Eigenlijk anders had ik dit werk ook niet uh, kunnen doen, denk nee, ik. Nee, nou nu niet, maar als kind ook niet? Nee, dat, dat, als kind ook niet viel eigenlijk wel mee. Want dat hoorden we vandaag. Dat kinderen op de basisschool stress ervaren... door te veel prestatiedrang, huiswerk, pushende ouders? Ja, het is me allemaal wat. Stress is natuurlijk uh, nooit goed, maar voor kinderen helemaal niet. Vanmorgen in het Radio 1-journaal zei Frans Pijpers... van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid zelfs het volgende. Dat...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 10 jaar korter leven door stress in je jeugd. Ik bedoel oké, okay, we weten stress is niet goed, maar dit is heel heftig. Ja, ik kreeg er acuut stress van, dus ik ben meteen gaan bellen om te kijken of stress echt zo slecht voor je is. Maar Janne van het Nederlandse Jeugdinstituut die zegt het volgende. In Amerika is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar ACE's. Dat zijn uh, negatieve ervaringen in de kindertijd. En daaruit blijkt dat uh, als mensen meerdere ACE's hebben... dus uh, meerdere negatieve ervaringen in de kindertijd... dat dat ook grote consequenties heeft voor de gezondheid van uh, kinderen. Aantoonbare gezondheidsconsequenties. Maar geldt dat dan ook voor een beetje stress op school? Nou nee, er moet er echt wel wat meer aan de hand zijn... dan alleen wat stress in de toetsweek, zegt volhard. Het gaat echt over mishandeling, over opgroeien in uh, gezinnen met ouders met een verslaving, uh, scheidingen, echte uh, chronische stressoren. Als er meerdere van dit soort stressoren zijn in een kinderleven, dat deze mensen op hun volwassen leeftijd ja, ernstige gezondheidsrisico's daarvan hebben. Meer roken, uh, hart- en vaatziekten, zelf vaker drugs gebruiken. Er ja, moet dus echt wel wat gebeurd zijn en dan volgen grote gezondheidsrisico's. Maar, maar heeft dat inderdaad het effect dat je tien jaar korter kunt leven? Ja, dat kun je moeilijk zeggen, want er is gewoonweg te weinig onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten. Maar op MRI scans is wel degelijk een effect van stress te zien. Ik sprak daarover met Annemieke Mol-Luis. Zij is lector passend onderwijs en deed promotieonderzoek naar depressie bij kinderen. Met name bij uh, traumatische kinderen en kinderen met een uh, vrij ernstige depressie... zien we dat het, uh, het regulatieve systeem van de hersenen uh, beschadigd is. En uh, dat zie je dat de gebieden kleiner worden. En dat leidt er dan weer toe dat uh, deze kinderen minder goed kunnen omgaan... met uh, nieuwe en stressvolle omstandigheden. Dus als er sprake is van een hoge mate van stress... kun je dat terugzien in de hersenen van kinderen? En daarna kunnen ze ook minder stress aan? Ja, inderdaad. Hoogleraar neonatologie Manon Benders... van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht... kijkt naar stress bij echt jonge baby's en ziet ook daar een effect. Stress op uh, een neonatale intensive care... die kan veranderingen geven in het uh, genetisch materiaal. Op De lange termijn zien we eigenlijk daar ook consequenties van het hersenontwikkeling. Dus uh, dan is er gekeken bijvoorbeeld naar de grootte van de hersenen. En als er dan veel veranderingen zijn ontstaan in die stressgenen... dan zie je eigenlijk ook dat de hersenen zich minder goed ontwikkelen. Bij jonge baby's dus zelfs al. Eh, na al deze informatie, Lambert, heb je een conclusie kunnen trekken? Ja, of een kind met stress echt werkelijk tien jaar eerder overlijdt... durft niemand te zeggen, is dus fictie, want het is niet onderzocht. Maar dat stress op jonge leeftijd al grote effecten heeft... op je latere lichamelijke en geestelijke gezondheid... ja, dat is zeker een feit. Altijd beter om stress te mijden... Ja. Kun je al één onderwerp noemen van trending zo direct? Uh, ja, slecht nieuws voor sommige iPhone 8 gebruikers. En Jan, we gaan alle stress eruit jodelen. Want jodelen <laughs> is weer hot. Ah, nou, dat komt goed uit. Ja. Jij gaat jodelen zo direct. Ja, Het <laughs> is, is, is goed. Naar nieuws en reclames hebben we bij jullie. Terug, tot zo.